Komen, krijgen hun leven wel weer terug. Dus... Welke badplaats was dat ergens? Uh, Hurghada Of was het echt de uh, Charan? Charan. Sharon. van oké. Okay. Ja, je kent het wel. Je bent er pas alleen ook geweest. Nou, ik ben in Hurghada geweest. En de, ja. het is daar goed toe voor nu, volgens mij. Okay. Want ik ben daar ooit een uh, half november ben ik toen, uh, rondreis gemaakt. En nou, helemaal geweldig. Oké. Okay. Nou, ik wil je bedanken voor je aandeel dit, uh, deze week weer. En uh, vegen stoep, hè? Ja, oh, je stoep even vegen. Heel belangrijk. Ik kan gratis zout pakken gewoon uit de bakken. Voor je ei, maar ook om de straat te vegen. Voor je ei. Ik uh, spreek je later. Okay. Doei! Doei.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 Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM. In 2010. Al twintig 20 jaar live. live. live. -M -M. Met, Met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort live. Onduld. Goedemorgen eh, what, what? Zandvoort. Ik had het al begrepen. Dank u. Maar uh, het is en normaal uit uh, Hotel Hoogland... maar die is ingesneeuwd. Ze proberen daar met man en macht... met proberen ze die sneeuw weg te halen. Dat ja, lukt niet. Net Anneke Grunlo. Ja, en het, uh, de, het hele gebouw is er te wenen. Dus vandaar dat uh, ze zijn bezig met uitgraafwerkzaamheden. Dus Sneeuwklokje. Een hele grote sneeuwklok geworden. Het, het, het, het, het kan gebeuren. Het is, natuurlijk ook, het is niet echt elke week dat het fout gaat. Maar af en toe gaat het gewoon wel eens fout met die verbinding. En tenslotte... Zijn we gewoon abbeuteurs!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 En de kroppen. Ah, kijk daar hebben we ja door de sneeuw. Daar word je al meteen al blij van. I think since we met I've got some regrets. This girl that I told Ray roll. I'm seeing this girl to help me behave. But she wants me to change my path to the grave. De wereld is wit, Carol, Brad, hij zat vroeger in Suwede volgens hem, maar hij is solo gegaan en hij maakt een stuk vrolijker muziek. Alweer leuk om dit te horen. Uh, goedemorgen Zandvoort, vanuit de, de, de, niet vanuit het hotel, dat zit er zo ingebakken, maar gewoon vanuit de studio. Iedereen komt langzaam <laughs> binnenlopen. Ja, het is leuk om te zien, iedereen is gewoon wit gesneeuwd en we hebben ook al telefoon.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 Van de week hoorde ik ook al iemand die, die te laat op zijn werk was bij de radio. Dus ja, uh, waar hebben we het over? Ja, dat is toch wat soms wel een stukje lopen hier hiernaartoe. Ja, ja, ja. Maar uh, daar hou je het een beetje toch allemaal in de gaten. Wikileaks, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wikileaks, Wikileaks, ja, Wikileaks. dat vind ik trouwens wel een hele ja. leuke dat je daarover een begint. Ja, dat ja, is een boeiend onderwerp. Nou, wat ja. ik wel weet is dat ze bij Amazon uh, deze week uh, eraf uh, zijn gehaald. Dat, ja. uh, dat, dat is één kant van het verhaal. Uh, toen moesten ze dus gaan zoeken.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 Sounds soaring over troubled grounds. Bird alone, with no mate, turning cold.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 Ik uh, begrijp dat ik uh, nog helemaal ga in. Uh... Dit is goeiemorgen Zandvoort op ZFM. Uh, zachter hoor. Even wat zachter. Zo, ja, nog een stuk zachter. Zo, dat klinkt even wat beter te maken. Ik maak zelf even staan, maar. Uh, ik vraag mij af of uh, de heren daar uh, zich uh, kunnen horen. Maar goed, laten we maar overschakelen. Ja, gaan we gaan eens even uh, kijken of we contact hebben met onze studio op het Gasthuisplein. En onze techneut die staat nu aan alle knoppen en schuiven te draaien. Of de verbinding doorkomt. Hoor je wat? En ik hoor alleen maar hier een keertje uh, de van: horen we wat of horen we niet wat? Ik ben er zeker, maar goed. Dus we willen zeker. toch wel even weten of we rechtstreeks nu in de uitzending zijn. Zitten we nu rechtstreeks in de uitzending, jongens? Oké, okay, dus dan gaan we nu beginnen, klaar. Goed zo. En ja, komt ze nu houden? Die komt maar niet weer eens. Doei!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 Ja, en die zit ook in de gemeenteraad. En daar is hij ook al zo fanatiek. Nou, dat is hij goed bezig. Nou, uitstekend. Uh, Nathalie, jullie gaan, jullie gaan uh, iets bijzonders doen. Dat klopt, ja. En jullie hebben al iets bijzonders gedaan. Want Ik zie hier een foto op een poster van een aantal dames. Netjes gekleed, maar wel pikant.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 ja, Cinescopen, Cinescopen ja, maar de, we kunnen het ook een beetje promoveren, hè? Zo, promoten zo de de Ik het eens even over die kalender. Die kalender, we hebben een shoot gedaan bij fotograaf Lagarde in de Kerkstraat, die heeft belangeloos meegewerkt. Alle dames individueel. Uh, we hebben acht dames hebben dat gedaan van team. Ja. Uh, we hebben, u het team. Je moet denken, het is gewoon echt een verjaarskalender. Dus elke maand een andere dame en een paar groepsfoto's. Maar uh, jij heeft twaalf maanden. Dat klopt. Dus uh, acht uh, individuele en dan vier groepsfoto's. En is Kees van Deurs, jullie coach, ook uit de kleren gegaan? Nee, nee, nee, die is niet mee geweest. Nee, we hadden echt uh, vrouwen met ballen, dus alleen de vrouwen uiteraard. Ze willen het centen. een beetje netjes houden, denk ik? Ja, Oké. Okay. Nee, het was nieuwsgierig. Maar dat zijn pikante foto's. Ja, die dus foto's allemaal heel erg netjes, maar wel pikant. Zou je, moet zo je oma die kalender ook op de... Ja hoor, e mijn oma ook. Ja, Mijn okay. vader was ook heel erg blij mee, die vond het mooie <laughs> foto's. Ja, ik heb het laten zien. Het zegt, je ziet, uh, heel veel meer ziet ook weer niks. En mm. zo moet je het houden denk ik. Hè? Ja precies, Piquant. Dus ze uh, zien er heel erg leuk uit. Dus het ligt momenteel bij het drukken, dus uh, we hopen het volgende week... Uh, Waar is die kalender te koop? En wat kost die? De kalender kost 20 euro. En al het geld gaat er echt mee naar Assisters Hoop, voor het goede doel. Uh, we zullen zelf uh, bij verschillende ondernemers...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 Uh, dat ze een kalender willen hebben. Hoe kunnen ze dat doen? Uh, barbattle at uh, live.nl Dat gaan we nog een keer zeggen. Barbattle at live.nl Ja. Stuur een mailtje en geef even aan dat je kalender wil. En dan reserveren we er eentje voor je. En alle leden van de Club willen er een hebben? Ik denk het wel. Ik ja. hoop het wel. Ja, tuurlijk. Uh, even kijken. En we willen ook heel graag bij uh, Bruna Balkende uh, daar gewoon een paar kalenders neerleggen. Ja. Dus we ja, zijn er wel wanneer af liggen die kalenders er? Het is nog niet helemaal zeker volgende week, want het is bij het drukke ligt. Um, alle, alle mensen werken ook gratis en mede, dus het werkt naast hun eigen werkzaamheden. Dus je moet ook een beetje kolant in zijn. Maar in ieder geval bij Fame, de barbattle, daar is die kalender ook? Ja, daar is die kalender ook te koop. Te zijn voor die tijd natuurlijk helemaal uitverkocht zijn. Dus het is uh, wel een aanrader om uh, die avond toe te ja. gaan?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 Emotie en het, natuurlijk doet het wat met je, maar ze zijn zo sterk en vrouwen met ballen, ja, we bestel ballen natuurlijk, maar ook gewoon voor het feit dat het om hun borsten draait ja. en je kunt er niks aan doen. Ik kan het krijgen, uh, meisje uit mijn team kunnen krijgen. Statistisch zal dat ook waarschijnlijk zoveel op de zoveel zijn. En je kunt er niks aan doen. Je kunt heel gezond leven. Sommige mensen drinken niet, roken niet en krijgen toch borstkanker. Ja. Wat is dan nog. Uh... Zeker, de vorige keer hebben jullie uh, 4000 euro uh, opgehaald. En uh, dat hebben jullie toen uh, gehoord. nee, dat was vorige Dat was vorig vorige jaar bar, battle, ja. Alle teams inderdaad. Oh, alle teams wel, elkaar. Ja. Oh, ik dacht alleen voor jullie. Nee, nee. We nee, hebben vorig jaar niet meegedaan, als je op het team. Ja. Maar uh, 4000 euro is natuurlijk 4000 euro, is een hoop uh, geld. Uh, denk je dat dat nu. Uh, gehaald wordt? Ja, makkelijk. Pizza, met ja. de opbouwbetters bij elkaar? Makkelijk. We ja? hebben, als we alleen de kalender zouden verkopen, dan komen we op de helft van die 4000 euro. Oké. Okay. Als je, en het bedrag wordt verdubbeld. Juist, vergeten, hè? dus dan doen we het in één team doen het al. En dat is echt alleen de kalender, als we die kalenders kwijtraken. Dus is toch, zonder die avond zelf, zonder de loterij. Dus dat halen echt makkelijk. Daar ah, okay. ben ik van overtuigd. En hoeveel kalenders zijn er dan? Ik, ik zou het kunnen uitrekenen. Het, het lukt me even. Hè? Honderd, Honderd kalenders. Honderd. Nou, dat wordt een het dan denk ik. Ja, ik wil ja. graag. Ja. ja? ja Zet je hem hierbij op de lijst? Ja. Genoteerd. <laughs> Oké. Okay.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 I'm dancing with myself oh, Well, there's nothing to lose And there's nothing to prove And I'm dancing with myself If I looked all over the world And there's every type of girl I'll put you in the eyes When passed pass me by And leave me dancing with myself So let's take another drink Cause it'll give me time to think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 Let's sink another drink Cause it'll give me time to think If I had the chance I'd ask the world to dance Then I'll be dancing with myself I'll be uh, dancing with myself So let's sink another drink Cause it'll give me time to think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 10 december, aanstaande vrijdag. Om... Elke tweede vrijdag van de maand. Om half elf denk dat? Ja, klopt. Deelname is gratis. Je ja. hoeft je vooraf niet op te geven. Het mag wel. Dat is voor ons iets makkelijker inschatten hoeveel koffie ja. of thee we moeten zetten, maar dat moet je hoeft dan niet. Opgeven? Uh, bij ons in de uh, Vlemingstraat bij op je Oktober. Telefoonnummer. Uh, 5740330. Dan krijg waarom? je. 57.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 toe wil en zijn verhaal kwijt wil, Kom.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 de aantal mensen van uw Unicam die wonen boven ons pand. De mensen van uh, die gaan ook uh, loten verkopen. We hebben warme chocolademelk en uh, gluwijn. Ik denk dat het heel gezellig wordt. Heb je voldoende gluwijn?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 Dus ja, ik, ik heb volgens mij bijna de leukste baan van Zandvoort. Hmm. Uh, dat zou best kunnen. Wel, hè? Dat zou best kunnen. Nathalie, even resumerend. De kerstmarkt, volgende week zaterdag. Ja. Van half elf tot half drie. Om half twee de trekking van de loterij. Om half elf de kick-off door de beachpopzingers. En ik hoop eigenlijk dat heel veel mensen uit Zandvoort daar even gezellig komen kijken. Ga gewoon naar de parkeerterrein in de Vlemingstraat, in ja. Zandvoort Noord.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 Nathalie Lindeman, enorm bedankt. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Linde Boom moet ik zeggen. Ja, Linde Boom. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Love's a winner So nobody loved me